9 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het Egyptisch parlement heeft een voorman van de moslimbroederschap... als voorzitter gekozen. Het is een 59-jarige natuurkundige... die in de tijd van president Mubarak ook al in het parlement zat. Hij was toen partijloos, omdat Mubarak de moslimbroederschap had verboden. Begin vorig jaar deed hij mee aan de volksopstand tegen Mubarak... waarvoor hij korte tijd in de gevangenis terechtkwam. Het nieuwe Egyptische parlement kwam vandaag voor het eerst bijeen... De moslimbroederschap heeft bijna de helft van de zetels. De twee Nederlanders die donderdag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... werden aangehouden, zijn vrij en mogen terug naar Nederland. Ze waren aangehouden voor verhoor, omdat ze volgens Keniaanse media... een filmpje hadden gemaakt waar ook het ministerie van Defensie op stond. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... zijn de twee landgenoten een paar keer opgepakt voor verhoor... maar mochten ze tussendoor steeds terug naar hun hotel. Ze zijn nu niet meer verdacht, daarom mogen ze terug naar huis. Het waterschap noorder Zelvest is begonnen met het versterken van de dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum. De dijk wordt aan de waterkant bedekt met een kleilaag van anderhalve meter dik, over een lengte van 800 meter. De klus gaat drie à vier weken duren. Ruim twee weken geleden dreigde de dijk van het Eemskanaal door te breken. Zo'n 800 inwoners van Woltersum en enkele dorpen in de buurt moesten hun huis uit. De Boy Edgar Prijs gaat dit jaar naar saxofonist, componist en bandleider Juri Honing. Het is de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. De 46-jarige honing wordt door de jury geprezen voor zijn vermogen... om op een overtuigende manier zijn kunstzinnige ambities te realiseren. De boy Edgar Prijs, een beeld van Jan Wolkers en een bedrag van 12.500 euro... wordt in mei aan jury honing uitgereikt. Het weer vannacht buien met kans op hagel en onweer. Temperatuur in het binnenland rond het vriespunt en 4 graden aan de kust. Morgen is zon, later bewolking, het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A50 van Arnhem naar Os is dicht tussen knooppunt Valburg en het knooppunt Ewijk. De oorzaak is de bouwkraan die daar vanmiddag over de A50 viel. De afsluiting gaat op een enige tijd duren. Het verkeer kan omrijden van het knooppunt Valburg via de regio Utrecht.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 Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. De twee topmannen en de oprichters van BlackBerry zijn opgestapt. Het gaat namelijk helemaal niet goed met het bedrijf. Maar kan hun vertrek BlackBerry nog redden? Is de vraag. En dan met 150 km per uur op een slee naar beneden, headfirst. Dat doet Josca Leconte samen met Erben Wennemars. Praat ik zo meteen met haar. En dan de Amsterdam Fashion Week, die begint deze week. En daar draait het natuurlijk om, zien en gezien worden. Ik heb een vintage jasje aan. Dat kan eigenlijk niet meer tegenwoordig, maar ik had toch heel erg veel zin om hem aan te trekken. Ik weet niet waar mijn jas van is, het is vintage. Um, ik weet niet waar mijn ogen van is, ik denk de H&M, maar ik weet het niet zeker. Ik heb een tanktop aan van American Apparel, die zit eronder. Mijn peentje is van H&M en mijn schoenen zijn van Bruno Pieters. Dus dat is dan wel weer, nee. Wat is ook weer vintage, Luc? <laughs> Oude meuk, toch? <laughs> ja, precies. Ja. Oude meuk, ja. Nou ja, de vraag is, hoeveel nut heeft zo'n uh, nationale Fashion Week? Nou, Tony, uh, Tony Cohen is hier zo meteen, het Nederlandse topdesigner. En Jolien Jolink. En de meningen lopen uiteen over die Amsterdam Fashion Week. Dat rond kwart voor tien. Today is Topics. Where is the kicking? Yes, ik heb draaien, dus het en is vintage geworden. We <laughs> beginnen met de stroomstoring in Rotterdam gisteren. Vandaag werd daar flink over nagepraat. Nou, een bizar gezicht op de Kleinweg, Helemaal pikken donker. Huiskamers, heel schaars verlicht met kaarsjes. Het is uh, duidelijk te zien dat hier uh, geen stroom is. We lopen met een uh, zaklataar in uh, de hond uit te laten. Ja, precies, om te kijken of ik geen uh, verkeerde honden tegenkom. Uh, ja, het uh, hele licht is uitgevallen, de elektriciteit is uitgevallen sinds half vier vanmiddag. En wat doe je dan thuis? Kaarsjes uh, aanmaken. Gezellig als ze zitten, borrelen. Ja, mensen die er maar een beetje het beste van maken. Wat niet voor iedereen even makkelijk was. Hier in het zorgcentrum Borg zaten. Zitten wat mensen nog gezellig aan een tafeltje met kaasje. Hoe hebben jullie het nou vandaag opgelost hier met al die ouderen? Moeizaam, want de meeste mensen moesten ook vanavond eten. Ja, precies. Daar heb je het eerste probleem al. Hè? Tuurlijk, sommige bierjaren eten maar één keer in de week of alleen maar droge brokjes. Maar de meeste, die moeten gewoon avond eten. En uh, ik heb een onwijs goed team hier lopen die, uh, ja, die hier een tafel had klaargezet met broodjes, slaatjes, melk. Mensen op één verzamelplek gebracht op de afdelingen. En, want anders deden ze allemaal een kaarsje binnen aan. En aangezien de brandmeldcentrale er ook uit ligt, is dat niet echt handig hè? Nee, want het is uh, behoorlijk donker in het gebouw, als je van buiten kijkt. Nou, het is echt behoorlijk donker. Het is helemaal, als je gewoon kijkt, het is gewoon pik en nacht. Ja, pikken zo leek het wel. Maar goed, hey, uh, klagen zit Rotterdammers niet in het bloed. <lacht> klagen zit Rotterdammers niet in het bloed. En uh, daarom is het gewoon doorwerken. Ja, en die mensen, wat doen die nou? Gaan die nou wat vroeger slapen? Ja, de bedoeling is van wel, maar er is toch lichtelijk paniek, hoor. Dus het is... Uh, ze weten het niet meer, hè. Het is niet... Uh, het licht is uit, maar... De hele oriëntatie is kwijt. En dat is nu met z'n allen gewoon oplossen. Gewoon overhuurtjes maken. Ja, en ook factuurtjes schrijven natuurlijk. Hè. Overuren 150 altijd lekker. De stroomstoring duurde een paar uur. En inmiddels is het weer overal licht. Dan nummer 4. Dat is het politieke weekend van dit... Weekend. Uh, veel partijbijeenkomsten. <lacht> bijvoorbeeld van de PvdA. Nou, die Job Cohen die ging te keer, jongen. En tegen Mark Rutte zeg ik... Als onder jouw verantwoordelijkheid... dagelijks ruim 200 mensen werkloos worden... dan wordt het tijd dat je zelf ontslag neemt. Ja, nou dat ging er bij de Partij van de Arbeid natuurlijk in als koek. Aan de andere kant van het Radicale Midden had het CDA ook een samen zijn. Het Radicale Midden. We zijn een stevige middenpartij. En daarom moeten we ook in het midden een helder geluid laten horen. Kiezen en verbinden vanuit het Radicale Midden. Nou, nieuwe koers van het CDA werd aan de leden gepresenteerd. En ja, inderdaad, daar was iedereen wel blij mee. Ik vond een hele goede, inspirerende bijeenkomst, echt... Heel goed. We zijn nu zo met z'n allen ja, eigenlijk heel, heel negatief. Hè? CDA, altijd maar de gezeur over de CDA. En ik denk dat je vandaag hebt kunnen zien dat het gewoon een hele een groep hele positieve mensen is. Die, uh, die er echt wat ah. van willen maken. Ja, CDA's zijn echte liefdes met een groot hart. Niet links, niet rechts, maar radicaal in het midden. Nou, nou nu nog een leider hè. Dat is het enige dingetje. We hebben gewoon iemand nodig die de kaart trekt, die de mensen aanspreekt en die charisma heeft. Dat is het. En niet anders. Ik denk dat de CDA betrouwbare mensen nodig heeft. Die echt uh, doen wat ze zeggen. En die zelf ook een een goede levensstijl hebben, waaruit blijkt dat ze die principe echt leven. Ja, dat is dan aan jou, Henk Blikker. Goed, <laughs> normale mensen dus zonder issues, dat hebben ze nodig. Een goed politiek leider, iemand zoals Emiel Roemer. En niet al dit soort verhalen. Ja, dat is natuurlijk niet zo gek dat ze iemand als hem willen. Roemer doet het goed in de peilingen. Dit weekend werd ook de SP virtueel de grootste partij. Dan op nummer drie een ramkraak in het Gelderse Loenen. Daar reed een auto met boeven in op een pinautomaat. Met de buit en in een andere auto wisten ze heel helaas te ontsnappen. Uh, ja, heel helaas. Uh, er is wel een achtervolging geweest. Een behoorlijk uh, uitgebreide ook. Uh, over de A50, A12, A28. Maar helaas uh, ja, konden we ze niet uh, bijhouden hebben we moeten afhaken. Helaas ja, hadden ze een snellere auto dan uh, wij hebben. Dat is uh, de harde realiteit. Buurtbewoners reageerden clichématig op de kraak. Ja, het is triest wat er nu weer gebeurt... Uh... Ik weet niet waar het heen moet met deze maatschappij, ja. En omdat de politie vermoedde dat er explosieven aanwezig waren... en dus uh, moesten omwonenden worden geëvacueerd en zij hebben genoten. Nou, heel geweldig koffie. Later kwamen de broodjes. Dus, uh, en je kunt meteen met elkaar praten erover, hè? Dat scheelt ook meteen. Dus, uh... Ja, explosieven zijn er uiteindelijk niet gevonden... en iedereen mocht al rond een uurtje of elf binnen binnen. Dan nummer twee in Borselen komt voorlopig geen tweede kerncentrale. Eind vorig jaar meldde Delta al dat de aanvraag voor een tweede centrale... met een half jaar werd uitgesteld. Maar vandaag liet de energieleverancier aan de aandeelhouders weten... dat het plan de komende jaren de ijskast ingaat... Ondanks de miljoenen die de afgelopen jaren in de voorbereidingen zijn gestoken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de economische crisis en het feit dat de energiemarkt een beetje verzadigd is. Uh, de reden waarom we hier nu deze beslissing nemen is juist omdat we nu op het punt staan om echt de materiële sommen geld uit te geven en dat willen we niet doen. Uh, dus. Ja, wij, wij zijn hier heel voorzichtig. We gaan voorzichtig met, met de aandeelhouderswaarde om. En vinden het op dit moment niet verantwoord om hier, om hier grotere uitgaven te doen. Daar sluit niet uit dat de plannen ooit weer op tafel komen. Maar de komende jaren dus in ieder geval niet. En dan tenslotte nog nummer 1. Dat staat dat bizarre verhaal uit Berg. net al hier in bnn Daar is namelijk explosief materiaal gevonden in een sloot. Het is op een eenzame, winderige, standhazendijk oude toegangsweg naar de jachthaven waar in Geertruidenberg... iemand twee zakken heeft gevonden met daarin explosief materiaal. Ja, en sindsdien is het op die eenzame winderige dijk niet meer zo eenzaam. Inmiddels zijn die granaten gedemonteerd en weggenomen door het explosieve opruimingscommando... En sta ik hier op deze winderige standhazendijk te kijken op zo'n 150 meter afstand. Hoe deze explosieve opruimingscommando nog steeds bezig is met het zoeken en vinden van nog meer explosief materiaal. Ja, want dat was de opdracht van vandaag. Het recht gaat totdat die sloot helemaal leeg is. En ook vandaag vond de politie pakketjes. De politie wil... Nu ze er nog meer hebben gevonden, in één keer niet meer vertellen... om hoeveel het nou precies gaat. Nou, ze zeggen enkele pakketjes, in ieder geval meer dan één. Maar hoeveel precies? Geen idee. En wie de pakketjes daar even neergelegd en waarom eigenlijk... ook dat is nog niet bekend. Een bizar verhaal. En dat was hem weer. Tot morgen. Leuk, dank je. Vandaag is het Chinese nieuwjaar begonnen. Dus gelukkig 4709, kan ik tegen je zeggen. Want dat is het nu volgens Wikipedia. Maar hoe is eigenlijk die Chinese jaartelling ontstaan? We duiken de geschiedenisboeken in met Barend Terhaar. Hij is als sinoloog verbonden aan de Universiteit van Leiden. Barend, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe zit dat? Hoe, hoe is die Chinese jaartelling begonnen? Nou, deze Chinese jaartelling die dateert helemaal niet van zo lang geleden. Eigenlijk rond 1900. Ah, en toen hebben ze er even een aantal duizend jaar bij verzonnen. Nou, het is niet helemaal verzonnen. De figuur van de gele keizer, hè, die, uh, wordt, die is veel ouder. Maar in, in die tijd was het Westen natuurlijk toch wel het, het, het meest uh, ja, moderne stuk van de wereld. En het Westen had de christelijke kalender. En daarnaast had je dan nog de joodse kalender en de islamitische kalender. Dat zijn allemaal absolute kalenders. die ja. uh, nou, Een stuk ouder zijn dan de Chinezen, die op dat moment eigenlijk cyclisch was. Dus elke 60 jaar tel je weer overnieuw. En ook eens tel je in termen van de hoeveelheid tijd dat een bepaald keizer regeert. En dat is ja. nooit meer dan 60. Nou, dat ja. klinkt lang niet zo goed als 1900. Uh, het wordt een beetje een ingewikkeld verhaal, vind ik. Ja. Maar laat, laten we ons even op die gele keizer concentreren. Ja, gele Want dat, keizer. dat is eigenlijk het begin van de Chinese jaartelling. Hè? De... Dat is het begin wat ze rond 1900 ja. hebben uitgevonden. Ja, en, en, maar goed, dat zeg maar onze, onze Christus, dat is daar bij hun de gele keizer. Ja, precies. En, en wie was dat? De oude Gele Keizer is een cultuurheld die een aantal monsters heeft verslagen. En daar zijn, ja, dat vondst de verhalen. Die verhalen zijn natuurlijk van veel later dan het begin van de jaartelling. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat, dat die verhalen zijn op zich ook al enkele duizenden jaren uit, oud en uh, in leven gebleven. En op een gegeven moment uh, was dat de meest waarschijnlijke... ...manier om zeg maar, een soort van Chinees begin van de tijd te creëren. Maar is hij, hij, is hij even belangrijk als, als Jezus voor ons? De gele keizer? Eh, nou, dat ligt natuurlijk heel erg aan wie het vraagt. Maar als je dat eh, ongelooflijk bekijkt... Ja, ik denk... nou. Ja, ik denk het wel. Ja. Er is natuurlijk niet een religie gesticht, of de, ja, een enkele secte, maar verder zijn er geen religies die beginnen met de gele keizer. Mm. Dus in die zin niet. Nee. Maar hij is een verschrikkelijk belangrijke figuur, Nou, misschien niet Christus, maar dan het niveau Adam en Eva. Ja, ja, oké. Okay. En dit is dus, uh, nou ja, 4709 leveren de Chinezen mm -hmm. in. Maar is dat ook wat de, de, de gemiddelde Chinees gebruikt? Nee, dit is typisch iets. De nationalisten, waar de gewone Chinees eigenlijk heel weinig mee van doen heeft. Voor hem is er gewoon de maankalender, die elk jaar ja, zeg maar, op een bepaald moment in januari, februari, begin maart begint. Mm -hmm. En die heeft dan 12, 13 maanden, afhankelijk van uh, hoe het past op de zonnekalender. En uh, dat is waar het om gaat. Ja. Maar die Chinese jaartelling wordt alleen gebruikt voor, omdat ze weer zijn zin hebben in een feestje? Nou, de Chinese jaartelling is dus die, dat, die maankalender die elk jaar grofweg hetzelfde ja, is. Ja, maar, maar ik bedoel dit, dit jaar van 4709 dus nu. Nee, dat is meer een nationalistisch iets voor de propaganda zou ik zeggen. Ja, ja. Maar de, inderdaad voor de, de feesten en wordt er een beetje groot gemaakt. Nee, want de feesten zijn in die maankalender. Dus of je gele keizer nou hebt of niet, maakt eigenlijk niet veel uit. Goed, het is een ingewikkeld verhaal. Terug te lezen Goed. op Wikipedia. In ieder geval, vieren ze vandaag uh, die onder andere, nou ja, vandaag dus het gelukkige nieuwjaar. Het is Vooral gelukkig nieuwjaar. Ja, precies. precies. Goed, en maar het haar. Dank u wel. Oké. Okay. Dag, Mario ja. 1, The Yen Today. Ja, hoe overleef je het als je met 150 km per uur op een sleetje van de berg reest Met je hoofd naar beneden, head first, dus. Dat wil Ermen Wenner maar zo meteen graag weten van Skeletonster Josca LeConte. Here's the Snow Patrol, called out in the dark. It's like we just can't help ourselves Cause we don't know how to back down We were called out to the street Patrol, cold out in the dark. Het is maandag en dat betekent natuurlijk sport met Erben Wennenmaars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Eerst heel even natuurlijk over het schaatsen van afgelopen weekend de World Cup Salt Lake City. Ja, het was geweldig. Ik heb echt genoten. Het, uh, het gaat helemaal over snelheid. Ik wil het eigenlijk maar over één ding hebben: snelheid. En Jan Smekers reed het Nederlands record op de 500 meter in 34,40. Die jongen, die gun ik het echt. Hij was echt ongelooflijk snel. Hij heeft er zo lang op, op, op, op moeten wachten. Hij is nu echt de snelste echte sprinter van, van, van Nederland. En hij verdient het. Maar mm -hmm. volgende week komt het wk sprint En daar kijk ik echt heel erg naar uit. Want we hadden twee weken geleden hadden we Hein Ottenspeer in, in, in, in de Ach, studio. het poppetje. Ja, het ja. poppetje. Maar het poppetje <laughs> kan ook heel hard schaatsen. Want hij reed een beetje anoniem rond in de B-groep. Dus zat, dat heeft niemand gezien op, op tv. Maar hij rijdt vreselijk hard. Dus ik denk dat ja, hij goed, hè? hij is hij, hij is echt heel goed en hij kan zomaar als wereldkampioen worden volgende week. Want eigenlijk is het het gaat het ding tussen Steven Groothuis en Hein Otterspier. Maar Steven daar ligt de druk op en hij kan lekker ontspannen daarheen gaan en die, als hij gewoon vier goede races rijdt, dan weet je maar nooit. Dan kan het maar zo zijn dat Hein wereldkampioen wordt. En dan kijk dat lijkt me echt geweldig. Dus dat volgende week? Ja. Uh, ja oh, en dan twitterde jij vanmiddag iets. Uh, dacht ik, komt dat er nou ook aan? iets over de Elfstedentocht? toch? Nou ik, op het moment dat het begint te vriezen, word ik meteen helemaal gek. Dus ik hoorde, ik hoorde iemand zeggen, van ja, er komt vorst aan. En als er ja, vorst ja. aankomt, dat betekent dat, dat, dat we misschien dan kunnen gaan schaatsen. En dan, oh, het zal toch niet waar zijn dat er een Elfstedentocht komt. Het kan nog steeds. Mijn vader heeft in 1985 de Elfstedentocht gereden. En die zei vanochtend tegen, tegen mij, Erben, in 1985 was het eind januari, had het ook nog geen dag gevroren. En toen op 26 februari 1985 was daar de Elfstedentocht. Dus ja. dat kan nog steeds. En trouwens, als dat zover is, dan, dan, dan op een of andere manier klets jij je er wel in, hè? Nou, ik heb toevallig, daarom, ik rij heel af en toe rijk bij de B-rijders. Dus dat is een divisie onder de echte echte, echte schaatsen. Rij ik af en toe een wedstrijdje mee. En dit Rijk omdat ik het één vind ik leuk. Maar twee ook, omdat ik dan, als het dan bij de top 60 van die B-rijders zit... dan mag ik sowieso de wedstrijd rijden. En ik sta op dit moment 56e. Dus het zit goed. Helemaal goed. Goed, dat uh, volgende week. de besteedde toch wellicht. Uh, maar ja, nee, over een tijdje. Maar laten we het even over iets anders hebben. Een andere vorm van schaatsen eigenlijk. En dan ja. hebben we het vooral over snelheid. Ja, snelheid. Ik ga volgende week crashed ice skating doen. Weet je wat het is voor de mijn? Ik heb het even opgezocht op YouTube. Ik kende ja. het niet. Nee, crashed ice skating is gewoon als het ware van, de, van een berg afschaatsen. Uh, best wel stijl naar beneden op ijshockey schaatsen. Ja. Met allemaal hindernissen. En dat, uh, nou, ik, zie, ik, ik heb wel allemaal beschermende, beschermende kleding uh, om, aan. Maar het is gewoon, uh, gewoon keihard naar beneden. En dat, daar vallen mensen. En dat is best wel eng. Op een baan, hè? Op ja. een soort van bobslebaan, maar dan ja. nog veel stijler naar, dan, naar beneden. Maar ik zag het. Ik zag alleen maar mensen vallen. Alleen maar. Alleen maar mensen nou, een vallen. stuk door. Ik denk dat je gek bent. Ja, dat is inderdaad. Sowieso. Dat is ook gek. En daarom ga ik met iemand praten vandaag. Uh, met Joska Le Comte. Want zij is namelijk nog veel gekker. Uh, Crash ice skating is gek, maar dit is nog veel gekker. Skeleton. En skeleton is echt een bizarre sport waarbij je dus gewoon headfirst... van een bobsleebaan afgaat. En uh, daar gaan we het even met haar over hebben. Josje, goedenavond. Goedenavond. Eigenlijk rodelen, maar dan in je eentje. Nou ja, ja. ja, het, het heet en, skeleton. Ja, maar dus je gaat de bobsleebaan af even en je me. ligt in je eentje op een sleetje met je hoofd naar voren. Ja, het is eigenlijk de meest bizarre sport die er is. Je moet er, volgens mij moet je het vergelijken met iemand die, die in een auto zit. Dan rij je 150 over de, over de snelweg. Dan doe je de deur open en dan kijk je onder de auto. Ja, daar kan je het ongeveer mee vergelijken. Ja? Je zit inderdaad met je kin ja, een paar centimeter boven het ijs. En vooral ja. omdat je zo laag zit, ja, dan komt die snelheid komt extra goed over. Ga, Hoe hard ga je? Uh, dat verschilt een beetje per baan. Maar mijn snelheidsrecord op dit moment is 134,9 km per uur. 134 km per uur? Ja. En ik ga volgende week crashed ice skating doen. En ik ben echt, namelijk gewoon echt bang. Ik ben echt bang om daar naar mee te gaan. Kun je me, kun je me helpen? Oeh, helpen? Dat, ja, dat weet ik niet. Maar ja, je moet gewoon niet bang zijn. Tuurlijk, ja, niet bang is... zijn, dat is makkelijk. Maar je staat boven aan die berg. Jij staat ook, ook, ook, ook bovenaan die berg. Wat denk je dan? Ah, ik denk, lekker, we gaan weer een run maken. Lekker, we gaan weer een run maken? Ja. Maar de je... eerste keer was natuurlijk wel een beetje spannend. Want toen wist ik niet wat er ging komen. Ja, het is ook mijn, mijn eerste ja, de, keer Voordat ik week. de eerste keer naar beneden ging, had ik het zelfs nog nooit gezien. Zelfs niet op tv. Oké. Okay. Dat is dus, beter ook? Dat is misschien wel beter. Daarom ik ben ik gewoon gaan liggen, gegaan. En ja, het was gewoon leuk. En wat voelde die adrenaline door je lijf heen? Ja, ongelooflijke adrenaline, zeker de eerste keer. Vooral je, omdat je niet wist wat er moest komen. En toen je halverwege de baan was, he, dan weet je van ik kan niet meer terug. Ik, ik, moet nog, ik ben halverwege in mijn snelheid, ik ga nog harder. Was een enorme kick? Ja, dat zeker. En vooral in de, in de bochten, dan krijg je heel veel te maken met g-krachten. Ja? Dus dat is, ja, in het begin is dat natuurlijk heel erg raar. En dat had ik helemaal niet verwacht, waardoor ik... Uh, ja, want je ligt, ja. even nog voor de duidelijkheid Je ligt natuurlijk. Op... Op een heel laag sleetje, vlak boven het ijs. Ja. Hoeveel centimeter boven het ijs zit je? Ja, misschien vijf of tien. Maar in de bocht heb je zoveel g-krachten... dat je hoofd niet van het ijs kan houden. Dus je helm, die ligt gewoon helemaal op het ijs dan. Je zit eigenlijk met je kin op het ijs, bijna. Ja. Ik weet nog de eerste keer dat ik de eerste keer naar beneden ging. Toen had ik een helm meegekregen en die zat niet helemaal goed. En mijn neus die stak een beetje uit. Dus, mijn neus die was helemaal geschaafd. Want ah, die lag nee. gewoon op het ijs. Ja. Gekke, dan met 130. Ongelooflijk zeg. Maar, maar, maar dan ga je dus. Uh, uh, maar je bent ook, daar ook heel erg goed in, heb ik gehoord. Jij bent aan het trainen voor Sochi, voor de Spelen daar? Ja, 2014. Ja, dat is, uh, dat is het grote doel. Denk je dat, dat je ook een medaille zou kunnen halen? Dat vind ik heel lastig te zeggen. Sochi is natuurlijk wel een nieuwe baan, waar nog niemand is geweest. Dus ja, er zijn weer een beetje gelijke kansen. Mm. Want ja, als je nu bijvoorbeeld in Canada gaat naar Wissler, ja. de Canadezen die hebben er honderden runs gehad inmiddels. Ja. En ja, bij Sochi zijn de kansen toch wel weer een beetje gelijk. Omdat het weer een nieuwe baan is. Ja, nou, voor mij is Valkenburg volgende week is ook een nieuwe, nieuwe baan. Ik heb geen enkele <laughs> illusie dat ik, dat ik daar ga winnen. Maar als ik daar boven aan, aan, aan, aan die, die pistes sta, wat, uh, wat adviseer je me nou? Gewoon niet nadenken, gewoon gaan. Maar oh, daar ben ik heel goed in. <laughs> ja, dan gaat het goed komen, denk ik. Ja. Nou, wat misschien handig is, is van tevoren dat je in ieder geval goed de banen uit je hoofd leert. Dat je weet van daar komt een bocht, daar komt een bocht. Want dat, ja, dat doen wij ook. Het zit, eigenlijk zit, alles zit gewoon helemaal in je hoofd. Ja visualiseren. ja, visualiseren. Ja, maar dat, dat, doe je, dat visualiseren doe je dus zonder überhaupt van die baan af te gaan. Jij weet al van tevoren? Ja, als ik bij een nieuwe baan kom, ja goed, we hebben video's van de baan ja. dus, uh, met een headcam. Dus dan ga ik die video ga kijken en met de coach overleg ik van hoe moet ik in deze bochten sturen. En nou, dat ga ik helemaal in mijn hoofd ja. opslaan en ja, dan maar... weet ik precies in bocht 1. Ik kom nu bocht 1 in, hup, mijn rechterschouder naar beneden duwen, mijn linker omhoog. Ja, maar je zegt nu twee, twee, twee, twee dingen. Eén een keer zeg je van erben niet nadenken, gewoon als een blind blinde <laughs> nee. naar beneden gaan, en vervolgens zeg, zeg je meteen je moet uh, heel goed nadenken van waar, uh, waar, uh, de, waar de bochten zijn. Ja, dat klopt. Maar ik denk in jouw geval, omdat je nog nooit zo'n baan naar beneden bent geweest, moet je gewoon gaan en niet nadenken. Want dat heb ik de eerste keer ook gedaan. Toen wist ik echt niet waar de bochten zaten. Nee, nee, het kan dus wel. Het kan wel, ja. Erwin, succes. We spreken je natuurlijk volgende week over hoe het is afgelopen. Joska, Leconte, dank je Succes. Ja, graag gedaan. Wanneer, wanneer weet, succes, wanneer weet je, of je of je geselecteerd bent? Uh, nou ja, goed. Uh, volgend seizoen kan ik me nomineren. En dan het seizoen daarna kan je het pas omzetten in de kwalificatie. Maar dit jaar wel een de, WK, hè? Dit jaar wel een WK. Daar ja. ah, dan ga je voor. Daar ga ik voor. Jascha, dank je wel. Ja, alles leuk en aardig sport. Maar laten we het over mode hebben. Ook belangrijk. Amsterdam Fashion Week begint woensdag. En over de zin en onzin van zo'n Fashion Week... praat ik zo meteen met twee Nederlandse topdesigners. Joline Jolink en Tony, Tony Cohen. Tony die is hier al in de studio. Um, ik, ik zat er even te kijken wat jij er dan aan hebt. Dacht, kan ik daar nog wat van leren? Een van, een heel groot... Ja, maar ik ben een man, hè? <laughs> ja, <laughs> weet... Een heel oversized vest. Uh, ja, dat is wel in, hè? Uh, dat weet ik, ik niet. Ik kwam niet zo erg bezig met uh, herenmode. Oh ja, uh, oké. Okay. Nee? Nee? Nee? Nee, ja, nee, alleen vrouwenmode. Ja, ja dat is waar. Ja. Wat, wat, wat, wat vind je van mijn outfit? Nou, ik zie alleen een, een, een gebreid uh, hertertruitje. Nou, ja. Maar het is wel een leuk uh, A-lijntje. Ja, toch? Ja. Nou, oh, aanleiding? Nou, oh, dat was vroeger gewoon strak. Maar dat is inmiddels ja. aanleiding geworden. <laughs> Radio 1.nl allemaal te zien op de webcam. Dan zie je onze uh, fijne outfitjes. Zometeen gaan we het uh, uitgebreid hebben over de Fashion Week. En wat jij er allemaal hoopt uit te slepen. En de reden waarom Jolien daar niet staat. Dat zo. Exit Holland. Maar eerst, Exit Holland, San Diego. Iedere dag bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vandaag dus, uh, over, het gaat over... Nee, ja, goed, lang verhaal. Roel Maaldring komt uit San Diego, maar zit op dit moment in Las Vegas. Daar moet ik het goed zeggen. Rolma Drink, goedenavond. Dag, Willemijn, Hoi, en daar heb je een weekend meegelopen met het campagneteam van de Amerikaanse president Obama. Um, nou, heel verhaal hoe je daarbij bent gekomen, maar wat uh, vooral, uh, ik vooral wil weten is, dan zit je dus in het campagneteam. Wat moet je dan doen? Ja, echt super tof. Het is, uh, in, in Nevada is de, de caucus, dat is zeg maar de, de voorverkiezing voor uh, de presidentsverkiezingen. Dus om er zeker van te zijn dat Obama uh, eind dit jaar ook weer uh, kan runnen voor de Democraten. En ik zat daar in het, uh, het bank team Dus wat wij eigenlijk deden, we hebben de hele dag mensen lopen bellen om ervoor te zorgen dat ze maar naar die, uh, naar die voorverkiezing gingen. Wat natuurlijk eigenlijk een beetje raar is, want er is maar één democratische kandidaat en dat is Obama. Dus he, wat dat, voor... klopt, dat klopt, ja, hij heeft ook gewonnen met 98,3% van de stemmen. 98,3%. <laughs> ja, ja, die andere paar procent van de democratische kiezers, ja, dat... die is gewoon niet Sorry. komen opdagen. Ja, of dat zijn mensen die het niet snapten of, uh, ja. of uh, blinden, ik weet het niet zo goed. Ja. Maar nee je gewoon echt achter mij gekomen, maar U zegt heel veel procent van de stemmen. Ja, maar, maar jij, uh, jij, jij moet dus de mensen opbellen, dat zijn al uh, Obama aanhangers. Uh, en ja. wat moet je dan zeggen? Ja, dat klopt nou, dat is echt heel grappig. We echt letterlijk, we zaten net met iets van veertig man zaten we in een, uh, een netjes te klein, netjes te zwetig kantoortje. Allemaal telefoon in de hand en uh, eigenlijk letterlijk een script uh, voor ons met wat ze moesten zeggen. En dat ging zeg maar een beetje als volgt. Het was eigenlijk letterlijk, dit was de tekst die ze moesten zeggen. Ja. Hi, my name is Roel Maalderink... en I'm a volunteer with President Obama's grassroots re-election team. We are calling you because, because we know that you're a supporter of, of President Obama. <laughs> en er waren ook zinnen als... Uh, Obama is fighting for, for an economy built to last. Where hard work pays off. and responsibility is rewarded. He believes every American deserves a fair shot at the American dream. <laughs> ja. ja. Dus zo, zo ging dat een beetje. En, en, dan, door. en dan ook met zo'n stem... Nou, dat hoeft me niet, maar dat maakt het wel net iets leuk ja, ja, precies. Ja. Maar dit is een heel vastgesteld script. En dan moet je die, ja, dan moet je die mensen eigenlijk enthousiasmeren om, om straks ook weer op, op Obama te stemmen, al, al waren ze dat natuurlijk van plan. Maar ik vraag me af, hoe reageren mensen dan te, tegen jou? Nou ja, over het algemeen mensen wel heel erg positief. Want je belt over het algemeen belden wij Democraten, want we hebben een lijst met mensen die waarschijnlijk zouden stemmen. Dus dat is wel heel leuk, mensen die echt, echt zeggen, ja, onze hele familie is voor, voor Obama. Maar af en toe, ik weet niet wat er gebeurde, maar ging het iets dus mis en dan kreeg je toch een, uh, een Republikein aan de telefoon. Ja. En na een tijdje had ik, dus uh, redelijk aan het einde, had ik zo'n zo zo Republikein te pakken. En die vond het niet zo leuk dat ik belde. En die zei ook tegen mij van... There are no Democrats in this house. <laughs> ja. En uh, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Dus ik bleef een beetje met hem praten en waarom hij dan een Republikein was. En, uh, en, soort enzovoort. en hij merkte een beetje, het viel hem wel op dat ik een beetje een, een vreemde Dutch accent had. Ja. Dus hij vroeg me waar ik vandaan kom. Dus ik zeg tegen hem, ik kom uit, ja, ik kom uit uh, Holland. En dan zei hij, dit is American politics, and it's none of your business. En toen die hij kaart de telefoon erop. Welcome to America. Ja, dat soort dingen. Zo gaat het, ja. Ja. En het is dus allemaal bedoeld om gewoon een beetje vanuit het idee, nou ja, we kunnen maar beter die mensen, ook al stemmen ze waarschijnlijk al Obama, maar toch nog maar even bij de les halen of zo. Safe and sorry. Ja, en het is, de verkiezingen zijn pas eind dit jaar en ze zijn nu gewoon al begonnen met, met campagnevoeren. Dus dit is, dit is het begin en de komende maanden worden nog uh, tienduizenden, honderdduizenden, waarschijnlijk miljoenen mensen over het hele land uh, worden nog op zo'n manier gebeld. Ben jij er nou ook weer bij of niet? Of was dit eens? Ja, het zal, oh. het zal wel heel gaaf zijn. Het is, ja. uh, het is wel een ontzettend leuke, leuke ervaring. Het is echt heel tof. Ja, goed. Roel Rol nu dus vanuit Las Vegas waar hij even in het campagneteam van Obama zat. Dankjewel Roel. Hey, dankjewel. Half tien, hier is Maria Hagman. Radio 1 Het NOS-journaal. Tom de Graaf heeft bij zijn afscheid als burgemeester van Nijmegen nog eens voor de gekozen burgemeester gepleit. Hij zei in zijn toespraak dat de functie steeds zwaarder en politieker wordt. Daar past volgens hem bij dat de burgemeester rechtstreeks wordt gekozen. De Graaf was in het kabinet Balken en de twee minister van Bestuurlijke Vernieuwing voor D66. Hij trad af toen zijn wetsvoorstel voor de gekozen burgemeester strandde in de Eerste Kamer. The Voice of Holland heeft in Hilversum twee Beeld en Geluid Awards gewonnen in de categorieën Amusement en Multimedia. Ook de serie Den Uyl en de Affaire Lockheed viel in de prijzen. Acteur Joop Keesmaat werd bekroond als beste acteur voor zijn rol als Joop Den Uil. Catharine ten die ook in deze serie speelt, won de prijs voor beste actrice. Televisiemaker Irene van Ditshuizen kreeg de Beeld en Geluid Oeuvre Award overhandigd. In de Nigeriaanse stad Kano heeft de politie tien bomauto's ontmanteld. De meeste auto's stonden rond het hoofdkwartier van de politie... dat vrijdag ook al een van de doelen was van bomaanslagen. Daarbij kwamen zo'n 180 mensen om. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeheidsd... door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Die probeert de christelijke minderheid uit het noorden van Nigeria te verdrijven. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Ja, daar wou ik deze namen gaan voorlezen, internetdeskundige Krijn Schuurman, maar doe jij het maar lekker zelf, want dit krijg ik er niet uit. Hoe heetten die topmensen van BlackBerry? Ja, dan had je gehoopt dat ik het uit mijn hoofd wist? <laughs> Mike Lazaridis en Jim Balsilli? Ja, ja nou, ze Dat zijn weg in ieder geval. Ja, de topmannen van BlackBerry die stappen op um, en de reden van hun vertrek Nou, het gaat gewoon super slecht met BlackBerry en. Kijk, die weet er uiteraard meer van. Uh, is dit, is dit, die, die topmannen gaan weg. Is dat echt een soort wanhoopspoging om te kijken... of er nog iets met Blackberry kan worden? Mm, ja, nou in ieder geval... Is het zo dat er echt iets moest gebeuren? Het gaat niet goed. Dus de vraag of dit zoveel uitmaakt, want ze blijven in de raad van bestuur zitten... waar ze ook al in zaten, dus ze zijn niet echt weg. Uh, en de nieuwe man is ook iemand die al sinds 2007 operational manager was bij Blackberry. Dus, dus even de vraag hoe fris die wind is die er nu zou moeten gaan blazen. Maar hm. dat er iets moet gebeuren, dat, uh, dat staat wel vast. Ja, want het gaat gewoon echt niet goed met Blackberry. Nee. Nee, ik heb uh, wel omdat... Oh, je hebt even een hele collectie meegenomen. Ja, <laughs> ook omdat ik... Anders krijg ik natuurlijk heet mail van, van Blackberry fans. Uh, na wat ik uh, <laughs> heb uitgesproken. Maar ik, uh, ik was ooit ook een Crackberry, zoals dat heette. Ja. Ik heb hier een paar uh, mee. Ik weet niet of de webcam op mij gericht is. Dit is ja. Deze werd ook wel de Blueberry Radio1 genoemd. Radio1.nl, de webcam. Die is door Telford geïntroduceerd in 2003 uh, of 2004. Ik heb hem sinds 2004. Toen ja. hing hij ook in de bushokjes. En het mooie van de Blackberry was... dat hij compleet gesynchroniseerd was met je e-mail. Dat wil zeggen, als je een mailtje weg, uh, weggooit... dus delete... Terwijl je in de bus zit en je komt dan op je werk, dan is die daar ook weg. Dus het is geen dubbel werk. Ja. Hetzelfde geldt voor, uh, voor afspraken. En wat heel mooi was, en nog steeds, is dat uh, hij kan beheerd worden door de ICT-afdeling. Dus je kan zorgen dat mensen zelf niks kunnen verklooien, niks kunnen instellen enzovoort. Dus ideaal vanuit ICT-beheer, oogpunt. Ja. Maar ja, dat is ook meteen uh, het probleem. Want mensen wilden om een gegeven moment blijkbaar meer fun en een touchscreen en apps en spelletjes en dingen. En dat is eigenlijk een beetje de tragiek. Blackberry was hier zo goed in dat ze te lang zijn blijven zitten op deze specifieke... Op die zakelijke kant. Op die zakelijke ja. kant. En als een markt op een gegeven moment beetje gaat verschuiven... en je hebt dat te laat in de gaten, dan is het moeilijk verschuiven. Dat maar is dat, ook niet gelukt. Dat denk ik als leek ja, te laat in de gaten. Ik bedoel, het gaat natuurlijk al jaren... Zijn, zijn die andere mobiels die andere smartphone, enorm opkomst Klopt. Dus, dus hoe hadden ze dat niet in de gaten? Klopt, maar je hoeft natuurlijk ook niet de grootste te zijn om succesvol te zijn. Ze hadden tot vorig jaar ook gewoon nog steeds, uh, nog steeds winst. Dus het is ook niet zo dat het al zo slecht gaat. Alleen die vlakt zo ontzettend af in de groei van uh, bijvoorbeeld Android... Hè, die, in die in de laatste zeven jaar van uh, nul van naar ongeveer 50% van de markt zijn gegaan... en, uh, en Apple van nul naar uh, 30% ongeveer. En zij zijn teruggevallen naar 10%. Uh, ja, dat, die verschuiving is zo groot... dat je, dat je wel uh, echt mag zeggen dat ze een probleem hebben. En inderdaad, maar het geldt natuurlijk ook voor Nokia. Uh, die waren ook uh, ooit echt de, de beste telefoonmaker, het meest populair. Iedereen had een Nokia. Toen ineens kwamen de smartphones en nu zie je bijna geen Nokia's meer. Die zijn nu samengegaan met Microsoft. Hè? Misschien zijn dat mm -hmm. twee nummers twee die dan samen nummer één kunnen worden. Dat moeten we nog maar afwachten, maar... Tuurlijk hebben ze te laat gereageerd. Klopt, ze hebben te laat doorgehad dat wij als consumenten in ieder geval uh, andere dingen willen dan uh, wat de BlackBerry ja. op dit moment biedt. Maar er komt vandaag het bericht binnen. Uh, BlackBerry gaat zich meer op de consumentenmarkt richten. Ja. Gaat dat ze dan redden? Nou, ze hebben al één keer een beetje geluk gehad, want Blackberry had die Messenger. Dat je dus met, uh, tussen Blackberries... gratis berichtjes kon uitwisselen. Toen ja. zag je ineens ook in de metro naar Amsterdam in de buurt van het ROC uh, iedereen met Blackberry's lopen. Terwijl dat was eigenlijk in Volgens inderdaad, mij nog steeds wel heel veel. Nog steeds wel. Mensen. Alleen de, ook ja. daarvoor geld weer. He, dat was dan een heel mooi voordeel, waardoor jongeren ook inmiddels kekke witte blackberries gingen kopen. Maar ja, toen kwam WhatsApp en daarmee was dat voordeel eigenlijk alweer een beetje weg. Dat is ook een beetje exemplarisch eigenlijk, dat de dingen die, die meevallen, die worden eigenlijk ook snel weer door anderen gedaan. Uh, maar ze moeten naar die consumentenmarkt, omdat die heel groot is en uh, dat die goed beheerd kan worden door ICT en dat ze er op de als mee lopen is prima, maar daarmee kunnen ze niet tegen het geweld op van, uh, van de smartphones. En als je hier naast elkaar legt, deze blackberries zijn weliswaar uh, al wat verouderd, maar dan nog zie je al vrij snel van ja, in de winkel mensen kiezen dan uh, toch een ander toestelletje met meer, ja. meer grotere fun Factor. Ja, fun factor. Ja, sexy ja, wou ik nog zeggen, maar dat wordt al helemaal mooi. Uit jouw mond sexy? Nee, dat nee weet maar ik het eigenlijk. gaat over toestel of zo? Nee, ja. dat schrijf ik. Uh, maar um, de, de, de vraag is een beetje, gaan ze dit nog redden? Want je zegt net zitten op 10% van de markt. Heeft het nog zin? Of, of kunnen ze zich beter op die zakelijke markt blijven lichten... en, daar, en daar, kijken of ze daar nou ja, weer sterk in kunnen worden? Ze zijn nu natuurlijk heel goedkoop geworden. Ze zijn van een beurswaarde van 75 miljard naar 8 miljard gegaan. Dus in die zin zijn ze ook een, een prooi wellicht voor anderen. En er zijn nog steeds 75 miljoen Blackberry-gebruikers op de wereld. Dat moeten we niet vergeten. Wat ze zelf graag willen, is misschien ook wel de software gaan verkopen... voor andere toestellen. Er zijn ook andere toestellen die lijken op Blackberry. Dus je zouden misschien dezelfde software als Blackberry, Blackberry kunnen gebruiken. Dus ik denk dat ze daarop in gaan zitten. Maar ik vraag me... Of dat, uh, of dat voldoen is. Ze zouden begin dit jaar met een nieuw toestel komen... met nieuwe software, Ja, blijkbaar dat blijkbaar ik ook. Ja. ja. En dat is nu uitgesteld tot einde van het jaar. Dat, ja, dat is natuurlijk een eeuwigheid in deze markt. Dus dat, dat is echt heel sneu. Uh, misschien dat kerst uh, nog wat doet, maar ik denk dat het heel uh, pittig gaat worden. En, en, die, en die nieuwe topman, die Thorsten Heijns, heet hij geloof ik... gaat die nog uh, iets betekenen? Nou, ik, ik denk dat het te weinig nieuw is om echt te denken... Hey, dat, dat je nu denkt, hé, hey, zouden ze iets heel anders gaan doen? Dat, dat vraag ik me af. Dus ik denk dat het too little too late is. Dus... Het stokje nou. hangt wel om de nek van Blackberry. Ja, ik ben bang van wel. Goed. Gaat het zien hoe het gaat aflopen. In, in ieder geval dankjewel, je Jo. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, Luc die is nog even blijven zitten, want er was hem wat opgevallen weer eens op internet. Willemijn, afgelopen weekend zat ik wat te surfen op het wereldwijde webje... en ik kwam een filmpje tegen van de Australische Juliet van 8 jaar oud. Ze is echt een hit op YouTube. Haar My First Hardcore-song werd al meer dan 12 miljoen keer bekeken. Het liedje van deze 8-jarige snotneus gaat over haar liefde voor haar hondje Robert en over haar vissen. En een succesvolle video heeft het Australische meisje samen met haar moeder en een vriend van de familie gemaakt. <tied> oh. Oh. Nou, dan zou je natuurlijk zeggen, dit enorme succes smaakt naar meer. Maar helaas, Julias vader en moeder houden dit tegen, want ze moet gewoon naar school. En ze moet ook gewoon haar huiswerk maken. Dat ze verdient met My First Hardcore Song... wordt op haar spaarrekening gestort. En dan mag ze dan later, als ze groot is, een auto voor gaan kopen. Of nieuwe goudvissen. En het is een poppetje. acht, achtjarige meisje heeft nu ook een, een clip bij dit nummer gemaakt. En het linkje vind je op onze Facebook. facebook.com slash Superior I just try to be superior But I don't need to be superior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 Very soon, but I understand that I'm in command when the fever breaks. I scramble to cover my mistakes, scramble to cover my mistakes. Superior, I just try to be superior. Tim Christensen Superior. WN Today. Willemijn Veenhoven. Het is weer Amsterdam Fashion Week. Woensdag. Dan is de opening van het modeverstijl. Waar heel mode midden Nederland weer achter de Persons geeft. Althans. Bijna iedereen, want niet iedere ontwerper die ziet het nut in van zo'n catwalkshow. En heeft het überhaupt wel zin, een Fashion Week in ons kleine landje? Nou, daarover praat ik met een designer die deze week wel zijn collectie daar laat zien, namelijk Tony Cohen. Tony, goedenavond. Goedenavond. En naast hem een andere bekende naam in Modeland ontwerpt ze, Joline Jolink. En die is dan weer niet te zien dit jaar op de Fashion Week. Joline, goedenavond. Goedenavond. Ja, en Tony, jij bent wel te zien en wanneer? Uh, zaterdag met jouw wintercollectie van 2012. Wat is nou het item waar iedereen stijl van achterover gaat slaan? Um, het leren, denk ik. Het leer. Ja. Leren, hokjes, leren? Ja. leren, rokjes leren... Ja, en ook wel stoppenwerkingen. Dat is een beetje het thema van de show. Ik werk samen met DSM, dat ja. is een Nederlands chemiebedrijf. Ja. En die hebben met mij, we hebben echt ja, vanaf de grondstof uh, stoffen gemaakt. Hele bijzondere stoffen. Maar wat zie ik dan bijvoorbeeld? Dat... Nou ja, het zijn mengingen van uh, grondstof nylon. En daar hebben we hele gekke ja, dingen mee geweven. En ook gebreid en ja, hele gekke dingen meegemaakt. Ja, heel, uh, het klinkt heel bijna um... futuristisch. Ja, ja <laughs> futuristisch, ja. En... Nou, dit, het wordt wel een iets wat apartere show dan wat ik normaal uh, doe. We, alle commerciële collecties van ons zijn, uh, zijn klaar, dus we konden ons dus echt helemaal focussen op een uh, showcollectie. Ja. ja, en die ligt dan uh, in, uh, nou ja, in de winkels niet, maar die is dan beschikbaar in de winter 2012. Ja. Ja, en dat duurt natuurlijk nog eventjes. Wat heb jij nou aan de Fashion Week? Wat ik eraan heb, is dat je. Uh, je kunt sowieso je, je, je wintercollectie, je nieuwe collectie presenteren aan de pers. De, de voltallige pers is daar. Uh, de naam uh, Tony Cohen gaat leven, weer onder de mensen. Dus er, er zit natuurlijk behoorlijk wat publiciteit omheen om zo'n fashion week. Waaronder uh, nu bijvoorbeeld. Hier in RTL Boulevard, uh, ja. Shownieuws, ja. neem ik aan, kanten. Ja. Ja, ja. Dus het is vooral je naam, je naam wordt bekend. Uh, nou ja, dan moet je kijken wat het uh, wat teweeg brengt. Wat tweeledig is wel dat je uh, foto's vanaf een catwalk zijn. andere foto's dat je voor een lookbook bijvoorbeeld schiet. En, uh, wat is het een is, lookbook? Een lookbook is een, zeg maar een, uh, een, een collage van je foto's van je collectie. Ja. Waarop inkopers zeg maar, een goed beeld hebben van wat is nou die hele collectie. Ja, ja. Nou, okay. en die catwalk-foto's zijn. Wat leuker, wat cheuwer en ja. vaak mooier gestyled dan een gewoon lookbook. En het is vrij vroeg in het inkoopseizoen, dus mijn fouten gaan bijvoorbeeld naar al mijn inkopen wereldwijd. Uh, in, meteen uh, over het internet heen. Ja, en die zien dan daar fantastische shows. Er zitten natuurlijk wat BN'ers op de voorgrond. Doet het ook altijd leuk. weet ja, dat. in Saudi-Arabië is, is dat, er, is dat, is dat, dat, dat iets wat minder. In. Nee, zo'n het Maasland op de voorgrond. Dat nee, denk, dan nee, denk je ze niet... Een ja, leuk uh, blond boekje. Ma maar... Maxima misschien. <laughs> dat, ja, die komt vrijdag, komt die? Maar, die, maar die gaat ja. niet bij een show uh, zitten. Okay. Ja, ja. Maar. maar goed, het gaat de wereld over... dat is ja. goed voor je naam, goed voor, voor de nou, bekendheid. Maar, nou, en, nou, niet alleen naam, nou, maar het is echt een professionele tool natuurlijk. Ja, ja. En dat mis je dan dus, Joline. Want ja. jij, jij staat daar niet, jij showt daar niet. Je hebt geen, geen fashion show. Nee, klopt. Waarom niet? Uh, ja, ik heb natuurlijk een beetje een andere insteek. En um, ja, die BN'ers en die inkopers. Die, uh, um, daar heb ik niet zo'n zo klik mee. Die op een of andere manier uh, vinden die mijn collectie op de catwalk. Uh, niet spectaculair genoeg en ik geef ze geen ongelijk, want ik uh, ontwerp uh, kleding voor echte vrouwen en mijn materialen moeten gevoeld worden en de details van dichtbij bekeken. En dat, uh, dat is best lastig op zo'n modeshow die zo snel voorbij gaat. Maar vind jij dat, je, je zegt net van het is misschien niet spectaculair genoeg. Ik heb je, je kleding gezien, het is prachtig, maar het is inderdaad vrij basic, als ik het zo maar ja, noemen ingetogen. Ingetogen, ja. ja. En dat, dat, dat knalt niet van de catwalk af. Ja, dat is uh, uh, een van de dingen waarom ik heb besloten om niet meer te showen. Ik uh, forceerde me nogal om showstukken te maken... terwijl dat niet is waar mijn hart ligt. Nee. En maar dat betekent wel dat je de hele publiciteit eromheen ook mist... Ja, maar gelukkig is er tegenwoordig het internet... en zijn er heel veel verschillende manieren om je doelgroep toch te bereiken. Ja, want je bent bekend van oh, ja, je webwinkel eigenlijk, hè? En ja. pas, in, pas sinds kort je ja. had je een proefwinkel in Amsterdam. Dat is inmiddels ja. een vaste een winkel, geworden. Een winkel geworden. Ja, superleuk ja. in de Straat in Amsterdam. Maar zeg jij daarmee van uh, niet alleen de fashion, uh, de, deze Fashion Week... maar ik doe gewoon geen modeshows meer, want dat doet het niet voor mijn merk? Nou, dat heb ik inderdaad de afgelopen jaren uh, zo gezegd. Ik zeg ook nooit nooit, want je weet niet hoe het uh, zich gaat ontwikkelen, maar uh, tot nu toe nog geen spijt, nee. Maar was het dan ook, toen je er wel stond, dat je slechte kritieken kreeg? Nee hoor, nee. Natuurlijk wisselend, zoals elke ontwerper. Hè. Um, maar uh, nee, ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik slechte kritieken kreeg, maar het, mijn, mijn doel was om uiteindelijk uh, de consument, de vrouw voor wie ik ontwerp uh, te bereiken, en dat bereikte ik daar niet mee. Nee, maar ja, die foto's komen wel weer. Wat we net zeiden, de RTL Boulevard, en daar ziet uh, de, de gewone vrouw ze ook. En dan denkt. hé, hey, dat is ja. leuk En je denkt toch: hé, wat een leuk jurkje voor ja. winter volgend jaar. Die kan ze dus helemaal niet eens krijgen op dat moment. Oh, dus dat is echt? Van, dat is ook een nadeel. Want dan bellen ze naar de winkel en zeggen ze waar is dat ja. jurkje? En dan ja, moet jij ik vind, zeggen. Ik vind het ook een beetje dat ja, heb ik dan niet. lastig uit te leggen. En uh, ja, ik, ik werk echt met, met de vrouw voor wie ik ontwerp in mijn hoofd. En niet zozeer ja. de BN'ers of de inkopers. Vind jij het stom van haar, Tony, dat, uh, Tony, dat zij er niet staat? Nee, vind ik niet stom. Nee? Nee. Snap ik, je ik, ben, ik ben het wel meteen dat je collectie echt uh, uh, moet zeg maar, een soort show-element hebben. Ja. Het moet inderdaad van het. Het moet, nou, laat ik zo zeggen, het moet voor de pers aantrekkelijk zijn. Het moeten zeg maar perswaardige stukken zijn. Uh, wij hebben verschillende collecties. Ja. En ik heb ook wel zo'n een commerciële collectie getoond. En uh, ja, dat, dat valt gewoon. Maar wat is dan perswaardig? Wat, wat moet je dan zien? Nou, ik dat... zou zeggen, pers wil, wil een verhaal horen. En dat is op een show heel erg moeilijk. Dat heb ik wel gemerkt. Als ik dan juist een, in iets intiemere, bijvoorbeeld heel eerlijk en open zei van... je bent welkom in, in de studio... Om, om de collectie op de hand te voelen. Hè, en, en met elkaar te praten over het verhaal... en voor wie ik ontwerp. Uh, dan ging, dan, dat vonden ze echt ontzettend leuk. En dat was een hele andere manier... van soort van presenteren... die dan toevallig bij mij paste. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je meer... zuurige ja, jurken hebt... Dan ik vind zelf dat je het verhaal... het verhaal vind ik juist dat je dat het mooiste kunt vertellen... op een catwalk. Als jij zeg maar 30 modellen hebt die zeg maar, jouw uh, thema... Van, of waar je collectie op gebaseerd is... in één keer kunt laten zien... in plaats van alleen op het kledingstuk. Ik geef bijvoorbeeld Calvin Klein... Is een hele sobere collectie. Nou ja. en er zit toch, elke keer zit daar een heel mooi thema in. Het is wel aan de hand van... Uh, weet de journalist wat, ze, wat er komt en bereidt zich daar ook voor. Kijk, als ze daar verwachten aan Alexander McQueen... bijvoorbeeld bij een Calvin Klein-show, ja, dat is iets ja, compleet anders. Dat is anders. helemaal yeah. outrageous en theatraal. Ja, en... ja maar goed, de, de goede journalist, de goede moderecissent... of de goede editor, die ja. weet gewoon waar hij heen gaat... en die, en die, die, die, die, die, die waardeert en oordeelt... Op, hetgeen, op het verhaal wat diegene laat zien. En ik vind ja. zelf dat je het verhaal toch het mooiste kunt laten zien. Op de catwalk. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk ook... Die Fashion Week begint weer. ik lees er allemaal stukken overal. En er wordt er ook wel de vraag gesteld. Je hebt Milaan, Parijs, Londen. Waarom moeten wij als Nederland überhaupt een Fashion Week hebben? Wat is het nut ervan? Mm -hmm. Nou ja, je hebt natuurlijk een hele hoop uh, Nederlands talent... of Nederlandse ontwerpers die geen plaats krijgen... op een, uh, op een internationale Fashion Week, zoals bijvoorbeeld Milaanprijs, et cetera. Ik heb zelf in New York een aantal keren geshowd. Als een van de weinige Nederlanders, geloof ik. Als nou, de enige. De ja, enige, ja. Maar dat is een hele dure affaire. En dat, dat Betekent ook, kijk, als je buiten de grenzen verkoopt, uh, wat wij doen en zeker ook in die tijd deden, ook op de Amerikaanse bodem, dan, is het, uh, ja, dan heeft het heel veel zin om uh, dat te doen. Maar je moet voorstellen: zo'n professionele Fashion Week, a organisatorisch en geld, is een enorme investering en een enorme tijdsdruk. Maar ook een, een, een druk voor die, voor die collecties. Ja, maar ja, dus is het, want wij Nederlanders ontwerpers komen dus niet bij die andere Fashion Weeks. jij dan toevallig, maar de rest niet. Nou, er zijn toch wel wat Nederlanders vanaf de Amsterdam Fashion Week doorgebroken naar Parijs bijvoorbeeld. Dus uh, daar Taminao, ja, daar van Ja, Laat ik zo zeggen, die, die kleinere Fashion Weeks worden wel steeds meer in de gaten gehouden. Ja, ja. Dus dat is dan wel belangrijk eraan. Ja. En, maar dat klinkt wel een beetje, Jolien, alsof jij... Uh, dat weet ik niet, maar de, de, als, als jij echt, echt grootste ideeën hebt... en het buitenland wellicht wil doorbreken... dat wordt dan wel wat lastiger als je niet meedoet aan, aan, aan modeshows. Nee hoor, daar, daar sta ik heel nuchter in. <laughs> er zijn verschillende wegen die naar uh, Rome leiden. Want dat is wel wat je wil, of niet? Um, ook. Nou, ik, ik ben voorlopig nog niet klaar in Nederland, hoor. Ik nee. uh, zie hier ook nog mogelijkheden. Maar dat, dat, dat, jij zegt via internet gaat dat allemaal prima. Dat heb ik niet... Uh... Ja, dat voor onder andere, ja. ja, ja. En hoe nog meer dan? Met, met eigen winkels. Ja. ja Die vergroten je zichtbaarheid. Maar zeker ook uh, met social media. Dat is natuurlijk toch de toekomst. En webshop, internet, uh, ja dat kun je zo makkelijk share. En daar, dat, dan heb je echt dat sneeuwbaleffect, wat je natuurlijk toch mensen niet, en niet, zo, niet ja, hebt. Ja, via ja. de social media vertellen ze elkaar door. En dat, is, dat werkt nog beter, zeg jij. Ja. ja. En uh, jij zegt net, uh, Tony, uh, New York, waar jij ze een van uh, waar hebt gestaan. Maar dat, dat New Yorks avontuur is niet, niet helemaal goed afgelopen voor jou. Nou, het avontuur show was heel erg goed afgelopen. Ja. We hadden binnen no time echt honderden klanten erbij. Wereldwijd. Alleen, uh, ja, uh, laat ik zeggen, uh, zakenpartner technisch was het niet helemaal succes. Amerika is een heel moeilijk verhaal. Andere ja. mentaliteit. Uh, maar je bent zelf de nek omgedraaid niet. door een foute zakenpartner. Ja, in principe wel, ja. Ja. En, dat, en, toen, en betekent dat dat je nu nog winkels daar hebt of helemaal niet meer? Nee, waren waren daar 120 klanten en die, ja, die leveren wij nu niet. Nee, klanten ja. zijn winkels en winkels, die kan weer ja, jou, jouw product verkopen. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe is het gesteld überhaupt um, met de, de, de, de lezing over de Fashion Week? Ik vandaag, ik ben vergeten wie het was, maar en ik geloof een ontwerper die zei: als wij een beetje als Nederland ons best doen, dan komen we in het rijtje New York Parijs, Milaan, het hoort er nog meer bij, welke missen? Londen. Londen. Hoe, hoe staat het met de Nederlandse mode? Nou, je kunt het natuurlijk niet helemaal vergelijken... met die steden die je net noemt. Vooral Milaan en Parijs, dat zijn natuurlijk instituten... Ja, dat, dat gaat zo lang terug. Zo lang bestaat uh, Nederlandse Fashion Week nog niet. Maar ik denk... Um dat er zeker echt ja, goed werk al is verricht. Met name als je het hebt over het uh, modebewustzijn van uh, Nederland. Van ja, de maatschappij. Ja, is dat zo? Want de de massa. De, uh, Lea, ja. als je nog steeds zeker, uh, buitenlanders hoor. over ons hoort... dan gaat het nog steeds over uh, weet ik veel, drie kwart broeken en mm. te dikke kuiten. Ik, hoor, ik zeg ook ik niet ik, dat we er zijn. <laughs> er <is laughs> ik lees zelf iets positiefs <laughs> eigenlijk. Er is ook nog wel een hoop uh, uh, terrein te winnen. Ja, maar maar met, met het modebewustzijn van de Nederlander gaat ja, het wel. Ja, zeker, zeker. Ja, nee, dat merk ik zelf ook echt wel. In het begin, uh, toen ik begon, dacht ik uh, dat, dat ik maar snel naar het buitenland moest gaan om zoveel mogelijk daar te. Uh, te verkopen en nu merken we toch ja in Nederland is gewoon echt ook een hele leuke grote groep van vrouwen waar ik dan voor ontwerp zeg maar de actieve zelfstandige ondernemende vrouw die die echt wel behoefte heeft aan mooie kleding waar ze zich lekker in voelt wat ook representatief is voor al die functies die ze de hele dag door moet vervullen. Ik word ja. helemaal moe bij die opzomming van jou actieve ja. representatief. Nou, dat actief. Ben jij denk <laughs> ik en ik ook en weet je je hebt gewoon wel iets nodig waar je in kunt bewegen en waar je lekker in voelt met mooie materialen en uh, ja dus ja, die dat die... brengen. Ik. En die, die, die, die, die te lange rok en uh, spijkerjekkie... dat verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld in Nederland. Gaat ja, het, gaat ik denk al het wel. Het niveau gaat omhoog. Ja. Positief einde. Dankjewel. <laughs> Tony Cohen, zaterdag dus te zien op de Fashion Week. En Jolien de Jolink gaan we nu even dat linkje twitteren... naar jouw webshops, twitter.com slash today. Leuk. Succes <laughs> beiden. Dank Tot ziens. I'll tell you it hurts to the bone That the wind blew you further from home If doubt raises fear I hope I was clear The door's always open for you Please live your life like you should Cause holding back won't do no good And dreams make glide The space if we try Take it and make it am train Die band, die elkaar kent, al die bandleden via Facebook... hebben eigenlijk als grapje begonnen. En per ongeluk werd het een, een echte band... met onder andere Anneke van Giersbergen, een Bluff... en nog een hele hoop bekende Nederlandse artiesten. Lorraine Veel heette ze. Een heart that is lost cannot mend. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord, dan geven wij weer weg. En te beginnen met PVV Tweede Kamerlid Fleur Agma. Deze maand is het project regelarme zorginstellingen gestart... Ouderen en gehandicapten gaan wissen in plaats van administratief geleuter. Van de 30 instellingen gaan er twee zelfs helemaal volledig regelvrij werken. Zij gaan back to the 50s. Een kleine locatie, een hoofdverpleegkundige, een boekhouder en heel veel handen aan het bed. Want zo moet het zijn. De handen aan het bed en voor de mensen die in het bed liggen. En dan de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Vorig jaar vroeg ik minister Opstelten om een verbod van kat. Dat is een soort pruimtebak waar vooral Somalische mannen op kouwen. En ze gaan daardoor problematisch gedrag vertonen. Somalische vrouwen, hun vrouwen dus, hopen ook... dat kat op de lijst van verboden middelen wordt geplaatst. En ik reken erop dat de minister daar haast mee maakt. En als laatste cabaretier en presentator Jandina Aspraat. Gisteren nacht om half drie s'nachts opstaan baby aan het huilen vanochtend om acht uur de deur uit vergaderen voor het show. ik heb vandaag sketches geschreven voor het show. ergens vergeet ik mezelf nog eventjes een schouderklopje te geven dus dames en heren dit moment is eventjes voor mezelf weet je wat neem ook even een moment voor jezelf pak een glas en proost eventjes op jezelf dit is voor jou lekker hè dat was hem weer, binnen Today, voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Onder andere met René Mioch over de Oscar-nominaties. En we hebben het over Egypte. Daar gaat het slecht. Zo meteen langs de lijn met Jeroen Stomporst. Tot morgen. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?